Onder meer in Helmond. Daar zou hij volgende maand opnieuw preken. Nu duidelijk is dat de imam oproept tot geweld... heeft de moskee hem laten weten dat hij niet meer welkom is. De beveiliging van drie Joodse scholen in Amsterdam... blijft in elk geval tot de zomer op een hoog pijl. Burgemeester Van der Laan heeft besloten... de beveiliging door de Marisocée in stand te houden... vanwege de aanslagen in Frankrijk. De beveiliging van de scholen werd vorig jaar opgeschroefd na de aanslag op het Joods museum in Brussel. In Mali hebben zeker 200 mensen betoogd tegen de luchtaanval gisteren door Nederlandse VN-militairen op rebellen in het noorden van het land. De betogers, vooral vrouwen en kinderen, riepen om het vertrek van de blauwhelmen. Volgens de VN schoten de twee Nederlandse Apache-helikopters gisteren uit zelfverdediging. Vijf rebellen zouden zijn omgekomen. Oud-bestuursvoorzitter Erboudak van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam moet 1,7 miljoen euro terugbetalen aan het ziekenhuis. Ook is ze terecht ontslagen, oordeelt de rechtbank in een zaak die Erboudak zelf had aangespannen. Ze gebruikt het grootste deel van het geld als bankgarantie voor de overname van een stuk grond in Turkije. Erboudak werd twee jaar geleden geschorst en later ontslagen. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar 0 tot min 3 graden. Morgen overdag wisselen bewolking en zon elkaar af. Het wordt 2 tot 3 graden, maar het voelt aan als min 4. Vrijdag is het vrijwel windstil met geregeld zon. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Dag Edwin. Er staan files van 3 km langer op de A2. De bos richting Utrecht tussen Zodbommel en Knopendel. 5 km na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. De A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zalbommel 3. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor roelof 3. A12 van Den Haag naar Utrecht voor Reewijk 4 kilometer. De A12 van Utrecht naar Den Haag voor het gouwen Aqueduct 5 kilometer. A13 de Haag-Rotterdam voor Delft 3. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 5. A16 Breda richting Rotterdam voor Afrit Rotterdam Centrum 4 kilometer op de parallelbaan. De A16 Rotterdam richting Breda voor knoppen 4 kilometer op de parallelbaan. A20 richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer. De A27 Utrecht richting Almere voor Beeldhoven 5 kilometer. De A27 van Utrecht naar Breda voor Noordeloos 7 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeer. Thank you. In Circus Antwoord ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 ja, over uh, twee weken. Stefan en Stein, de eerste laatste beachmatten. Think I can fly. Met Calentes. Jordi Galantus runaway en ook full Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de aller aller aller allerlaatste CFM Beatmaster. Tweeënhalf jaar geleden, toen kwam ik via via in contact met um, CFM. En ik had zoiets van: ja, ik wil graag een radioprogramma maken. En dat werd CFM Beachmasters. We hadden het een beetje afgeleid van de reisorganisatie. Omdat we dat zo vreselijk cool vonden klinken. Uh, en nu staan we hier 2,5 jaar later. En uh, is het tijd om afscheid te nemen van dat programma. Maar ik ga uiteraard geen afscheid nemen van CFM. Anders zou ik het niet met zo'n blije bakkers vertellen. Want um, over twee weken dan ben ik terug met een geheel nieuw programma. En om daarover te praten heb ik iemand in de studio. Hallo. Hallo. Uh, ja, mensen kunnen jou eventueel kennen. Um, ik denk ergens in september, oktober of zoiets. Sorry. Toen hadden we hier een uh, uitzending met een heleboel mensen. En um, je hebt toen het weer of het verkeer of zo voor gelezen. Ja, dat zou best kunnen inderdaad. En je hebt een paar uh, hele privévragen beantwoord. Ja. En um, nou ja, daar ontstond een beetje het idee uit om het samen te gaan doen, een radioprogramma. En dat gaan we doen vanaf 4 februari. Stef en Stijn, de ene groot, de ander klein... Mooie, mooie zin inderdaad. Fantastisch slogan. Ja, helemaal niet cliché gelukkig. Nee, natuurlijk niet. Niet van rijmwoordenboek.nl. <laughs> um, ja, dat gaan we dus doen. Wat willen we er al over prijsgeven? Nog niet heel veel, hè? Um, nou, Misschien is het leuk om te zeggen dat we ook met onze, onze knieën radio gaan maken. Alleen met, hoe dat dan gaat, dat, dat zeggen met, we nog Met niet. onze knieën? Met ons, ja, dat hebben we vanmiddag uh, gesproken, weet je nog. Ik zit nou heel diep. We hebben vanmiddag een lunch gehad hier in Zandvoort. We hebben ook gewoon de Zandvoortse economie gestimuleerd ja, ja, vandaag. Ja, ja. En, en iets op onze knieën? Ja, nee, met onze knieën gaan we radio maken. Maar dat, dat hoor je nog wel. Dat komt, allemaal, dat komt allemaal later. Gewoon nog een beetje spannend houden. Ja, een beetje spannend houden. Ja. Over twee weken hier. Stefan en Stijn gaan we het met of zonder slogan noemen de hele tijd. Uh, ja, wat jij leuk vindt. Jij bent de baas. De ene is groter, de ander is klein. En ik ben de grote, ik ben de baas nou. <lacht> leuk. Uh, nou goed, en vandaag gaan we dus ook even terugkijken op uh, 2,5 jaar CFM Beachmasters. Um, en we hebben goede muziek uiteraard voor je. Kensington komt er zo meteen aan. War. Ook Clean Bandit. Extraordinary. En dan mag je nu even je vuurdoop doen als DJ. Stijn. Je mag zeggen dat Nelly Furtado nu hier is op CFM met Man Maneater. Uh, je luistert nu naar Nelly Furtado met Man Eater Bij CFM. Ben jij er eentje van het feestjes geven? Uh, hoe bedoel je? Nou, of je vaak feestjes geeft? Um, nee, dat doe ik eigenlijk nooit. Helemaal nooit? Nou, jij, bent, ben, ik... jij bent zo eens keer... Uh... Nou, Nee, dat niet eens. Maar ik ben gewoon altijd bang dat uh, niemand het leuk vindt... en dat niemand mij mee cool vindt. Of, ik ga... ben je, of ben je gewoon dood bang dat mensen kotsen in je huis? En je nou, nee, dat mee. doe ik zelf ook regelmatig. Even dus. lekker kotsen? Ja, ja, ja. stelling van vandaag gaat daarover... Hoe duur zijn jouw feestjes altijd zo meteen in Maurice de Jonge Hond? Oh, Clean Bennett komt eraan. Extraordinary. En eerst Nederlands trots... Ze kregen bijna een bierdouche, ondanks dat hij net was vergeven voor Ilse de Lange met de Common Linnet. Maar een mooie tweede plek op het poppodium. Kensington hoor je hier bij ZFM. En warm... de allerlaatste hoorde de Clean Bandit Extraordinary en ook Kensing van nog en War Maurice de jonge hond, hond hond hond hond hond Maurice de jonge hond hond hond hond hond Maurice de jonge hond de vijfjarige Alex nash uit Cornwall in Engeland die misten het verjaardagsfeestje van een vriendje zonder zich af te melden. De moeder van het vriendje stuurde daarop een rekening naar zijn ouders... en dreigt nu met juridische stappen. De rekening van 1595 uh, werd in een bruine envelop in de schooltas van Alex gevonden. De ouders die hadden de uitnodiging van het feestje geaccepteerd... maar kwamen er later achter dat hun zoontje een dubbele afspraak had... Alex ging die middag namelijk al bij zijn opa en oma spelen. Volgens zijn ouders hadden ze geen contactinformatie van de moeder van het schoolvriendje om Alex af te melden. Het was een correct factuur met alle officiële details en zelfs haar bankgegevens erop, zo vertelt de vader van Alex. Op de keurig opgema opgemaakte rekening noteerde moeder Julia Romans het bedrag onder de noemer Child Party No Show Fee. En er hoort een vraag bij en die luidt als volgt... Mijn feestjes zijn eigenlijk altijd te duur. Dat je achteraf weer op je afschrift kijkt en dat je denkt van... Oeh, te veel beer, te veel wijn, te veel sterke drank. Ik kan de rest van de maand niet eten. Dat is de stelling van deze week. Mailen kan, callen uit het Of twitteren, het kan voor de laatste keer naar... Het ZFM Beachmasters. Mijn feestjes zijn altijd te duur. Optie A, ja, mijn portemonnee raakt altijd helemaal leeg. Mijn feestjes zijn nog duurder dan de gemiddelde hoer in een steeg. Yes. Optie B, ik geef best wel iets uit, maar mensen gaan bij mij niet helemaal thuis. Optie C, mijn feestjes zijn goedkoop en little proof, een drankfestijn is niet wat ik hoef. Of optie G. ik geef mijn feestjes op de vuilnisbelt met mijn BFFje Oscar uit om straat. Wat geldt voor jou? Laat maar weten, kolaart.hotmail.com of twitteren. At CFM Beachmasters. Haha. Need to get ready to hear the unbelievable, indescribable Vanessa Hudgens. Another game, but my heart can't take it I try to find another boy, but all the while I can't face it Why do I miss you so much? I wanna stop this hurt inside Oh baby, please give us one more try I see you out with all your friends Laughing it up as you pretend Care. Like all this love between us isn't there? I know that you're upset. I know I did you wrong. I know that you want me to pay for all the pain I've caused. But in the end, it all comes down to just one thing: is you and me? En hier bij ZFM Zometeen heb ik hier Hoosje voor je Take me to church, ook Avicii komt eraan Eerst je weer update uh, Vanavond en vannacht wolkenvelden Maar droog en soms op opklaren Het gaat steeds op meer steeds plaatsen, licht vriezen Morgen vrij koud met wolkenvelden En soms wat zon, in de ochtend lichte vorst En smiddags maximumtemperatuur van 1 of 2 graden Vrijdag af en toe zonneschijn, later meer bewolking en lichte vorst in de ochtend. En smiddags wordt het rond de 1 graden. En nou je verkeersinformatie. Op moment 24 meldingen. We beperken ons tot de A-wegen en vertragingen langer dan 6 minuten. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blaricum en Eembrugge... ...daar 6 kilometer stilstaand verkeer komt door een ongeval... ...en tussen Soest en Eembrugge daardoor een afsluiting van de linkerrijstrook. De A2 Sertogenbos-Utrecht tussen knooppunt Empel en knooppunt Dauw... ...daar 11 kilometer stilstaand verkeer gaat hier 24 minuten kosten... ...komt door een ongeval da de A4 Delft Amsterdam tussen knooppunt Prins Klauspijn en Soeterwouderdorp. 2 kilometer stilstaand verkeer, ongeveer 7 minuten. Komt door een ongeval en daardoor tussen Leidschendam en Soeterwouderdorp een afsluiting van de linkerreisdring. De A13 Rotterdam rijsweek tussen Berkel en Roderijs en Delft... daar vier kilometer rijdend verkeer. De A16 Rotterdam Breda, de parallelbaan tussen Kralingen en de Van den Noordbrug daar 2 kilometer stilstaand verkeer, gaat je 6 minuten kosten. En dat geldt ook voor de A20-hoek van Holland Gouda... tussen Prins Alexander en Moordrecht. Dan hebben we nog de A35, enschede Almelo tussen Enschede-West en Hengelo-Zuid. Vijf kilometer stilstaand verkeer. Komt door een ongeval en daardoor een afsluiting van de rijbaan... Tussen, um, ter hoogte van Hengelo-Zuid. De A58, Eindhoven-Tilburg, tussen Best en Oorschot... daar is een ongeval gebeurd. Nog onbekende reistijd en tussen Best en Oorschot... daar drie kilometer stilstandsverkeer. verkeer. En ook twee afgesloten rijstroken. Laatst op de A67, Venlo-Eindhoven. Tussen Zomer en door hetzelfde ongeval... Ook nog onbekende extra reistijd. Voor, voor kortere uh, vertragingen en alles op de N-wegen. Check vid.nl Wordt ook veel geflitst. Ze hebben even een bonus binnen te halen. De A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij afrit naar de vesting bij 18.8. A1 Amsterdam Amersfoort bij afrit naar de vesting um, 18.8. Dit is een dubbele. Er moeten ze even wat aan doen. De A2 Den Bosch Utrecht bij afrit Vianen daar bij 72.7. De A13 Rotterdam Den Haag tussen knoopend Kleinpolderplein en Delft bij 15.3. De A15 Maasvlakte Ridderkerk tussen knoopend Benelux en Rotterdam bij 55.9. En dat geldt ook op de A15 Tilgorekum ter hoogte van Leerdam en Arkel daarbij 103.5. De A28 Assen Groningen tussen Assen en Vries bij 183.4. En ook voet van het gas op de A28 harder bij Alfred Elsbeet 63.0 Stefan Collar met de hits van Beachmaster Ariana Grande OG Galantis Take me to church bij CFM. En ook nog Avicii en You Make Me. Zometeen hier de drie ongecensureerde onderwerpen. De eerste drie onderwerpen die, mail die binnenkomen via de mail kolaard.hotmail.com. Of via de Twitter at CFM Beachmasters. Die gaan Stijn en ik zo meteen een minuut per onderwerp bespreken. Nou, is dat niet leuk? Heb je nog een suggestie voor iets waar je het heel graag over zou willen hebben, Stijn? Maar ik het over zou hebben? Ja. Uh, nee, sorry. Weet ik. Niet even een taboe doorbrekend onderwerpje. Uh, Poepsiex.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 in, right in the Ze willen extreem bezuinigen op het Metropoolorkest. Dus als ik nou gewoon zeg dat dit het Metropoolorkest is, misschien help ik ze dan een beetje. Dus um, James Newton Howard samen met Jennifer Lawrence en het Metropoolorkest hier bij ZFM: The Hanging Tree uit de film The Hunger Games: Mocking Part 1. Zo, dat waren twee sponsormomentjes in één. <laughs> Welkom bij de publieke oproep <laughs> dames en heren. Goed, drie onderwerpen staan klaar. In de eerste die komt van Jim. Ja, je had het nooit moeten roepen, Stijn. Nee, ja, ik roep de gekste dingen als ik onder druk sta, dus... Uh... Nou, onder, over onder druk staan gesproken. Hij wil het hebben over poepseks. Ja, nou, dat is niet mijn idee, hoor. Dat werd mij zo straks ingefluisterd, maar... Uh, Door wie werd jij dat ingefluisterd dan? Ja, noem... Door de jongen van de TD? Die ik heb geen naam. Ja, die jongen eraf. Ja, ah, vreselijk. <laughs> Zit hij net gelijk? Ja, ik weet het niet. Ja, niet. Ik hoop dat ik hard genoeg praat. Ja, oké. Okay. Um, nou, heb je er ervaring mee? Uh, nee, gelukkig niet. Ik heb wel ervaring met het kijken, want ik heb uh, nogal wat vieze vrienden en die uh, sturen mij dan de gekste links. Nou ja, en, uh, dus zodoende weet ik wel een beetje wat inhoudt, maar nee, ik heb het zelf nog nooit gedaan. Maar jij bent ook boers, weet je wel? Ja, dus als, ja nee. Als jullie maar... zeg maar gewoon op een feestje zijn geweest en jullie slapen bij elkaar, ja. schijnt jullie dan ook gewoon met de deur open? Um, nou, we hebben niet echt een aparte hok of zo voor de wc. Dat staat gewoon in de woonkamer. Jullie want... zijn gewoon in de woonkamer. Ja, nee, want wij hebben niet zo, we kleed. hebben niet zo breed thuis, zeg maar. Want ja, dat is Drenthe natuurlijk. En ja, je woont niet in Bloemendaal, zeg maar. Nee, nee, nee absoluut ja. niet. Prima, goed, um, zagen, daar wil Marcus het over hebben. Ben je een beetje een klusjesman? Nee, ik heb echt het, het, twee linkerhanden. Ja? Ja, ik ben met, er niet zo handig. Met welke vakje dan? Uh, ja, eigenlijk allebei, tegelijk Gewoon meestal, tegelijk, al, ja. ja zo ben je Dat is wel nodig hoor Nee, maar wat uh, heb je ooit huishoudelijke dingen gedaan? Uh, heb je ja, wel eens een muurtje? Want je, jij woont zo. op jezelf Ja, ik woon op mezelf Dus je moet ook wel eens een plankje ophangen of iets vervangen of... Uh, Nou ja, nee eigenlijk niet Want uh, onder zoveel weken komt er wel een familielid bij mij bezoek En dan zorg ik gewoon dat die het doet want het is ook niet jouw huis, toch? Nee, ja, ik huur het. Dus, uh, ja, dus hoe, hoe ver kun je zeggen dat het mijn huis is? Ja, dus jij mag ook misschien helemaal niks ophangen. Nee, ja, ik heb wel wat opgehangen, maar ja. Wat heb je opgehangen? Ja, posters en zo. Je vrouw. En, en een scheurkalender op de wc. Een scheurkalender? Ja, nee, dat is gewoon leuk. Loop jij wel eens achter met je scheurkalender? Dat had ik altijd. Ik loop mensen al voor. Ik heb er meestal wel uit voordat uh, de eerste maand al voorbij is. Dan zit je te scheiden en denk je, ja, over de poepsex gesproken. <laughs> doe naar nou, jij ja, nou, ja. maar ga jij de scheurkalender eraf. Scheur. Ja, ja, je hebt het helemaal gelijk. Laatste onderwerp van Eline de Nacht. Ja, ik ben gek op de nacht. Oh, de nacht is echt onderwerp. De nacht is het onderwerp. Ja, dat vind ik wel heel breed. Ja, het is, is heel breed ook. Jongen. De nacht is sowieso heel nou, breed. ik ben wel een nachtmens moet ik zeggen. Ik ook. Ik ben echt totaal geen dagmens. Uh, hoe, uh, hoe laat uh, ga je ongeveer slapen op een gemiddelde door de weekse schooldag? Uh, nou, sinds ik op mijn woon is dat wel een stuk later geworden. En, uh... Ja, vroeger ga je dan toch nog met je ouders mee. Uh... Ja, ja en nu doe ik dat eigenlijk ik heb bijvoorbeeld als ik heel vroeg eruit moet om half negen, nou dan moet ik echt om zeven uur uit. Dan ga ik gewoon niet meer slapen. Dan want anders word ik toch niet wakker. Dus schiet, schiet niet op. Zo erg is, dan ga ik de hele nacht Astro TV kijken en zo. Heb je ooit wel eens gebeld naar Astro TV? Nee, ik heb wel een keer een sms'je gestuurd. Nou, dat heb ik ook nooit weer gedaan, want dat kostte me meteen 18 euro. 18 ofzo. voor een ja. sms'je? Ja, en dan kreeg ik één verstuurde ik en dan kreeg ik er tien terug of zo. Dus ik denk, nou, dat doe ik ook niet weer. En dat zou ik reageren. Ik kan in uw toekomst krijgen. Uw financiële situatie gaat flink op achterij. Ja, dat is allemaal dikke bullshit, jongen. Ja. Want je hebt zojuist 18 euro verspeeld aan achter. Toch zie die mensen zijn hun Financiële problemen die willen advies. En dan komt er 18 euro op de... Ik ja, bellen. maar je hebt ook gewoon... Uh, ik heb wel eens gezien op televisie of zo. Is dat er achter onmasker zeg maar. En dan bellen ze van... Ja, waarom bel? Ja, ik heb financiële problemen. Ja, waarom ga je dan Astro TV bellen? Dan ben je toch ook gewoon niet goed hier. Dus. Nee. Goed. Al onze lieve luisteraars die naar Astro TV bellen... Jullie zijn niet goed bij jullie hoofd. Ja, fuck jullie.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 He said what?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 voor de tegenhanger van de days van Avicii, The Night. Wat ik zo tof vind in Avicii is dat hij denkt gewoon, ik maak een commerciële track en ik gooi er een doedelzak in. Dat vind ik leuk. Heb jij eigenlijk instrumenten bespeeld vroeger op... Uh, ik heb uh, blokfluit gespeeld. Blokfluit? Ja, maar dat moest van mijn moeder. Nou, dus, uh... oh, dat was echt zo'n verplichte van: jongen, we gaan wat doen aan je musicaliteit. Ja, maar dat is nooit iets geworden. Nee, dan heb je een blokfluit? Maar heb je die nog, die blokfluit? Uh, als geslacht ligt die nog wel ergens op zolder. Dat meen je niet? Nou, dat denk ik wel. Mijn Zul... moeder is wel sentimenteel, dus die bewaart alles. Zullen, zullen we die in de eerste uitzending gebruiken? Nee, hey, maar dat is een goed idee. Hoe, we... hoe kom je daar zo? Dat wat we gewoon die blokfluit nou Speel nou even mee. Ah, Oké, okay. ja nee. Je dat moet je dat wel leren goed. als mijn sidekick. Ik alleen ik ben jouw side sidebit zeg maar. Ja. Hoor, al, als ik zeg maar zeg, regel een chick, dan zorg jij ervoor. Ja, maar dat, ik ben gewoon een Je weet toch? Stefan ja, zegt het echt je je zegt, je zegt. gewoon alleen omdat hij weet dat mijn vriendin luistert. Dan flikker is wel. <lacht> ja, hey, je ziet hè, flikkertje. Hoi vriendin van Stijn. Hallo. Is hij net zo goed in bed als dat hij beweert? Oh my god. Ik <lacht> kan mailen, kol uit het top. <clears throat> als jouw vriendin luistert, wil ik hier wel even misbruik van maken. Nou, ga je gaan. Om um, even te vertellen dat een paar weken geleden gingen wij naar Serious Request. En um, ik had een foto van jou gemaakt. Een hele foute. Echt gewoon dat je er echt niet uitzag. Ja. En die had ik naar je vriendin gestuurd op Snapchat. Oh ja. En... Um, toen zei jij tegen je vriendin, Ja, je moet. En dan mijn naam. Ik ga hem niet noemen oner. Want dan krijg ik weer allemaal verzoeken. Stefan Collar. Nee, dat is hem niet. Het is een naam die totaal niet op mijn naam lijkt. En het lijkt ook wel een beetje op het Oh Ja, het is Garbera. g a r b e r a En toen zei jij tegen je vriendin... eh die moet je niet accepteren... dan krijg je virussen... en dat gaat helemaal fout... en daardoor is zij nooit die lelijke foto van jou onder ogen komen. Nee, gekomen. maar ik weet hoe zo'n zo hosselaar jij ook bent. Dus ik ben gewoon bang dat... Ja. Dat ik je vriendin afpak. Ja, want jij bent natuurlijk ja, dat, een knapie, is een, dat is wel een reële angst natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, nee. Maar dus mocht je nog een gênante foto wil zien... vriendin van Stijn... moet je even garbeer dat toevoegen op. Zou het niet doen. Dan, heb je, dan komt die volgens mij. Zou me. het gewoon niet doen. Maar voorkomen gesproken, hier is Amerika. Daar komen ze al... Nee. Stop maar. Heb je ooit een paard gehad? Nee, gelukkig niet. En die had ook no name dus, zeg maar. Ja. Uh, niet, hè? Nee, maar... Zo, so dat ik... is de horen, je <laughs> America! And a horse with no name. Nee, interesseer je je niet in de jaren tachtig? Uh, nou ja, ik vind het wel mooie muziek, maar voor de rest niet. Oké, okay. nou, dan heb je pech zo meteen met de decades request over een klein kwartiertje. Ja, dat, ga, dat gaat eruit, hè, als wij... Uh, als ja, wij dat gaan. wil je eruit hebben, hè? Ja, want wij, wij oh, We hebben het daar echt met die lunch uitgebreid over gehad. Dat, um, nou, zoals je misschien weet, over twee weken. dan um, verdwijnt CFM Beachmasters. en dan gaan wij samen een programma maken. Ja. En, um, nou ja, we hebben wel. Maris, die een hond komt in een andere vorm. komt hij terug. En uh, voor de rest nemen we afscheid van alle items. Ja, dus, en de uh, Decade Request, dat was echt wel even een onderwerpje. Ja, nou ja. We zijn het er ook is... eigenlijk nog steeds niet over eens. Nou ja, maar. Uh, ja, nou, jij bent, uh, ik ben natuurlijk maar de sidekick, dus als jij hem er graag in wil hebben. Ja, maar je, heb moet ik, nou, ja, nou, je moet nou niet zo onzeker gaan doen. Nee, oh, ik ben absoluut niet onzeker, maar. We richten ons op de, op de jongere generatie. Dus jij hebt zoiets van Rotterdam met de jaren tachtig. Ja, top 2000 is al genoeg. Ja. Bohemian Rhapsody zometeen hier. Echt? Ja, 220. dat vind ik wel mooi. Nou, we hebben nog um, even kijken. Eén minuut voor het nieuws. Um, dus we kunnen wel gewoon één minuut Bohemian Rhapsody is draaien. Real life? Is Heerlijk. In of moet je nu gewoon even uh, met zo'n... Uh... wat, een aansteker. Yeah. Ja. Want het is heel aanstekelijk, dit. <laughs> ah. To the skies and Aanstekelijk. Ja, ja jongens, Stevens, slechte humor gaat er ook uit. in de show. Nee. Nee. We zitten gewoon nu door het mooiste nummer ooit gemaakt te lullen. ben ik niet met je eens. Ja, nee. ah, ik vind het niet het mooiste ah, nummer. Ah, rot ook, nee? In the wind. nee. Doesn't really matter. Weet je wat een gevaar is als je op radio probeert mee te zingen? Ja? Als je de tekst niet goed kent, dan <laughs> sta je echt direct voor lul. Voor dus ik... 2000 mensen die gewoon. <laughs> ja, inderdaad. Oké, okay, even nog één keer: Mama, oh, I, just I just killed a man. Wat deed hij? Zie je, ik ken het niet goed genoeg. Hold the trigger, now he's dead. Het wel goed dat, dat hij dat dan tegen zijn moeder zegt.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 Kees Rood met het NOS-journaal. Goedenavond. De voorman en oprichter van de Duitse anti-islambeweging Pegida, Lutz Bachmann, stapt op. Hij was in opspraak geraakt door een foto die hij op Facebook had geplaatst. Daarop was hij te zien als Adolf Hitler. Pegida organiseert sinds oktober vorig jaar demonstraties in diverse Duitse steden... tegen wat de beweging de islamisering van Europa noemt. Justitie heeft een onderzoek ingesteld naar Bachmann. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan opruiing. De radicale imam die door diverse moskeeën in een Belgische vervier is weggestuurd heeft ook geregeld in Nederland gepreekt.